gesingel van Kings of Leon. En dit is super zeg. Ja, voor de laatste plaat is wait for me. Ja, dat zal weer tegen laatste, we, het laatste zou wij tegen 10 uur. Ja, maar ik had we hebben nog zoveel. Ja, we moeten gewoon eigenlijk vragen of een uurtje langer mogen. Ja, dat vind ben ik helemaal ja, voor. Heel voor. Maar dan de, nog een uurtje erop. Hm. Nou ja, of we beginnen we gewoon van 9 tot 11? Ja. een mooie tijd. Ik dacht van 9 tot 12 of zo. Eh uh, ja. moet er maar zo praten, zeg maar. Ja, dan, dan, uh, dan, dus ja, dan dus gaan wij de mensen wel bij interviewen. Ja, Want dat kan het, ook. Pak het er van bij. Dat is toch gezellig ook. Uh, we moeten maar eens in onderhandeling dat opbrengen. Maar oh, goed, nog, uh, nog andere dingen weer verkort kunnen... Nou uh... ja, dat de uh, nee, Amerikaanse nog... miljonair de tweede keer de jackpot heeft gewonnen. Het is ja, niet eerlijk. Belachelijk gewoon. Niet eerlijk. Niet en twitteren tegen plantjes. Werkt. Ja, dat is het waar. Nou, ja, ik spreek je ja. volgende week. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.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 Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij Leiden is de snelweg A4 tot zeker 10 uur afgesloten... vanwege de ontmanteling van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Ook het luchtruim is dicht. De bom werd donderdag gevonden bij baggerwerkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst haalt de ontsteking eruit. En daarna de 500 ponden naar natuurgebied de Vlietlanden gebracht... waar hij onschadelijk wordt gemaakt.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 Het de aantal deelnemers aan het wielerevenement Alpe 6 is bijna gehalveerd, dat schrijft het AD. Gisteren sloot de officiële inschrijving voor de editie van volgend jaar. En dan rijden er nog maar 4000 fietsers mee. Dit jaar waren dat er nog bijna 8000. De actie tegen kanker kampt met forse imago-schade. Sinds bekend werd dat oprichter van Venendaal via een stichting ruim 2 ton declareerde uit het fonds van Alpe Zes. Duitsland en Brazilië willen dat digitale privacy beter wordt geregeld. De landen hebben een VN-ontwerpresolutie opgesteld... waarin het recht op privacy in het digitale tijdperk centraal staat. Ze willen een einde aan het op grote schaal afluisteren en verzamelen van data. Volgens diplomaten is de resolutie gericht tegen de VS. Brazilië en Duitsland zijn zeer ontstemd... over de afluisterpraktijken van de inlichtingendienst NAC. Waarschijnlijk stemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... volgende maand over de resolutie.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 De A4 Amsterdam Den Haag is in beide richtingen nog steeds afgesloten tussen Leidsendam en Zoeterwoude Dorp. Dat zal zijn tot 10 uur vanochtend. Verkeer voor beide richtingen kan omrijden via de A44. Tot zover de verkeer.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 Bij Esprit. Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in zandvoort, zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. zitten wij hier gezellig bij uh, Goedemorgen Zandvoort, want we waren natuurlijk een beetje aan het voorspreken. Uh, hartelijk welkom bij Goedemorgen Zandvoort van 2 november 2013, de dag dat het nationale 50 dag is. En daar mogen wij aan meedoen. Uh, wie doen er allemaal bij ons mee vandaag? Gert van Kuik, die mag duidelijk meedoen met de 50 dag. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal en Gerry Rutte. Uh, Henny van der Leden zit naast mij. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. En uh, de Techniek wordt weer gedaan door Pascal van der Week en Thomas de Jong op het ogenblik. Welkom heren. Je stond net aardig mee te swingen bij Zandvoort. Heeft het? Dat doet mij altijd deugd, want Zandvoort heeft het ook. En waar gaan wij het allemaal over hebben, Henny? Uh, we hebben een, uh, weer een gevarieerd programma. Maar eerst nog even dank aan de gastvrijheid van uh, Hotel Hoogland. En mocht u uh, het leuk vinden, u bent van harte welkom. Er is koffie. Uh, we beginnen zometeen met de nationale 50 plus dag... En uh, neem je niets voor en doe van alles week. Laan Lemmers is aangeschoten. We hebben daarna de duinwachter Gerard Scholten die het nodig komt vertellen over de duinen. Toch iets wat Zandvoort. voort. Uh, we zitten midden in die duinen. Dat moet toch wel heel erg leuk zijn. We hebben Ben het Alzheimer Café op woensdag 6 november. Ja, dat... Jij denkt dat dit enige... Maar nee. Nee, ik denk nou, die link die wil ik wel horen dan. Nee, nee, <laughs> ja, de, Aveling, die niet meer. Ja, Hans Aouling komt daar weer wat over vertellen. En dan uh, gaan wij over het nieuws heen met twee items. Het huurdersplatform Zandvoort. En daar komen een aantal mensen van het bestuur. Daarna gebouwde Krocht. Uh, dit is natuurlijk een heikel onderwerp in Zandvoort. Het gebouwde Krocht. En alle... Uh, ...uitvoeringen, voorstellingen, dansscholen zitten daarin. En nu ineens uh, moet dat uh, verdwijnen of verkocht worden. We gaan daarover spreken met een aantal mensen die daar gebruik van maken. Ja, en dat is uh, bijvoorbeeld uh, schuift aan uh, Rob Dolderman, Paul Olieslagers, Fred Kroonsberg... ...en misschien nog wel anderen, want het is iets wat op dit moment natuurlijk heel erg leeft. Ja, nou, degene die eronder staat, die heb ik in een uh, Zandvoorts pak zien lopen. En ik, aan de overkant wordt al geglimlacht, dus ik denk dat Lana die al ingehuurd hebt. Lana, ja. goedemorgen. Goedemorgen. Ik was vanmorgen al in de Bakkersteegstraat en daar was Allan al bezig en jij was bezig. En er stonden ook al mensen in de rij, dat vond ja. ik wel grappig. Ja, leuk is dat hè. Elk jaar hebben we dat, is dat toch weer heel erg spannend. Uh, zijn de mensen het niet ineens vergeten of een beetje zat, maar gelukkig... Uh... Ik kwam weer ook al heigend binnen, omdat het gewoon uh, alweer druk was bij ons. Ja. Um, ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Ik heb uit een zeer betrouwbare bron dat jullie de hele week al uh, uh, met zakjes bezig zijn en, <lacht> ja. en dingen te dus doen. Ja, het zijn er nogal wat hè, die we, die we alvast maken. Hoeveel staan er klaar? Nou, we hebben er uh, zo'n duizend klaarstaan. <lacht> dus uh, ja, en uh, we, we gaan er vanuit dat het opgaat. Ja, is dat uh, iets wat je vorig jaar... Uh... Nou, we hebben, er, we hebben er... Um, vorig jaar hebben we de Duitsers niet gered. Nou moet ik zeggen dat we vorig jaar echt heel erg slecht weer hadden. We hadden ja, echt winddag 7 he? en regen en uh, storm en uh, kou. Dat was ook een beetje voor vandaag voorspeld. Dus ik, ik had daar wel een beetje angst voor. Maar ja, het, is echt, het is echt heel lekker buiten. En één ja. groot voordeel. We hebben afgelopen twee jaar reden de treinen niet. En die rijden nu gelukkig wel gewoon. Dus... Ik verwacht dat vanuit heel het land de mensen bij ons zullen binnenstromen. Voordat we, ja. voordat we over dat zakje gaan praten, heb ik toch een vraag over, want ik zie het zo staan. En normaal is er dus een rush op zaterdag. Ja. Maar kunnen de mensen ook door de week gewoon nog wat, wat doen en zo'n zak bij jou ophalen? Ja, we, hebben het, uh, we zijn ooit begonnen met de Nationale 50-Busdag. Ja. En we hebben op, op een... Op, op een moment gemeente deze week uh, of die dag uit te moeten breiden. Dus vandaar de neem je niet voor en doe van alles week. En daar is de 50 plus dag de kikkel van. Maar mensen kunnen de hele week bij de VVV terecht. Voor activiteiten. Maar ook nog steeds uh, voor de goodie bag. Jij zegt mm -hmm. zakje, maar dat vind ik eigenlijk uh, ik, uh, onze mooie <lacht> tas. Ik, toen ik het, toen ik het gezegd had, <lacht> had, wou ik er achteraan. Het is een beetje oneerbiedig, want het is een prachtige tas. Ja. Het herf staat erop en uh, de is goed. Ja, ja, klopt. Maar die kunnen ze dus ook nog de rest van de week uh, bij ons ophouden. Maar het zou zonde zijn om niet vandaag al te komen, want er zitten allerlei kortingsacties in. En ja, um, enkele zijn alleen vandaag geldig, maar een heleboel zijn voor de hele week. Maar ja, dan is het zonde als je die pas op, uh, op vrijdag op komt halen. Want ja. dan heb je de hele week om daar gebruik van te maken. Dus even over de inhoud van uh, deze prachtige goodie bag. Want hij is echt heel mooi. Uh, allerlei activiteiten. Ja nou in de, in de tas. Zonder nou helemaal te verklappen. Wat er allemaal in zit. Uh, zitten niet per se de activiteiten. Daar zitten echt uh, van Zandvoortse ondernemers. Maar ook van andere uh, partijen. Zitten daar uh, kortingsbonnen. Leuke ben is toch nieuwsgierig. Die gaat Kijkt hem toch even uh, pakken. Um, <laughs> maar ook bijvoorbeeld een kaart uh, om uh, kans te maken op een helikoptervlucht die je kan winnen. Um, kortingsacties van in, vanuit heel Zandvoort. En daarnaast hebben we nog een heel programma met activiteiten voor vandaag ja. en de rest van de week. Uh, die op onze website uiteraard staan. Maar ook um, nou ja, bij de VV afgehaald kunnen worden voor die mensen die... Uh, niet op internet dat op kunnen zoeken. Oké, okay, dus het is inderdaad, uh, ja, we gaan even door Lana. Ja. Want de rest die is, houdt zich nu verschrikkelijk even bezig met ja, de inhoud ben van Ben ons. die nou, ik, ik de ga techniek niet. en Ben zijn even weg. Ik ga niet vertellen kijken. wat erin zit, <laughs> maar ik kom er straks eentje halen. <laughs> Nou, alleen al de tas al is uh, ja, de moeite waard. Prachtig, dat mooi, de, ja, als uh, zeker als je daarmee zou gaan lopen. Ja, dat is altijd leuk om te zien, want uh, op zo'n dag dan zie je dus echt op de gekste plekken in Zandvoort ineens ja. groepen mensen met die tasjes lopen. Ja. En, uh, en ik ja. kan vast verklappen, het formaatje is ook verschrikkelijk leuk om daarna nog eens mee ja. te gaan lopen. kan je goed boodschappen je er nog er mee doen. Daar heb je over nagedacht, ja. wat leuk. Ja. Maar er is de hele week wat te doen. Ja, dus, ja. Klopt. Uh, je hebt ongeveer drie A4'tjes vol met, uh, met dingen. Ja, ik zou, en, ik zou en, en zeggen, dubbelzijdig hè. Haal, haal de hoogtepunten eruit. Uh, vooral van nou ja, voor vandaag natuurlijk. Nou ja, vandaag hebben we... Echt ook hele leuke activiteiten. De trein rijdt weer door Zandvoort. Uh, onze 50PLUS trein. Die brengt de mensen van activiteit naar activiteit. Maar het is ook gewoon leuk om even een rondje mee te maken. Als, uh, uh, voor de mensen die luisteren waarschijnlijk als toeristen in eigen dorp. Maar nou ja, onze ervaring is dat er ook echt heel veel mensen van buiten Zandvoort komen. Dus die vinden dat helemaal heel erg leuk. Um, Uiteraard, want de naam die op het lijstje stond was de naam van Freek Veldwies. Waarvoor Ben mij aankeek van komt hij vandaag bij ons dat ik al schudde van nee. nee. Die doet namelijk samen met Klaas Koper en Bob Gansner bij ons de sloppieswandeling. Dus je kan je gratis aanmelden en dan meelopen door het Zandvoortse. En daar ontzettend veel nieuwe dingen over je eigen dorp leren. Want ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen niet weten wat er allemaal heeft afgespeeld hier vroeger. Bij de Achterom. Bij de Achterom onder andere. Um, maar voor die mensen die van wandelen houden. Maar de natuur wat aantrekkelijker vinden. Uh, is er vandaag ook met onze eigen Co-Warmerdam. Uh, Tweemaal een, uh, een wandeling door de Nationale uh, sorry, het Amsterdamse Waterlijnduinen. Ja, want Met ik als... hoorde Co trouwens van de week uh, even bij Radio noord Holland. Ja, en Co is, er, <lacht> heeft het heel druk <lacht> gehad. Ja, nou ja, de mensen die dus vandaag uh, die wandeling gaan maken... Die, die kunnen ook nog echt het geluk hebben om dat mee te maken... wat een natuurgeweld is, dus dat echt ontzettend gaat. Ja, en even tussendoor, op dat moment zelf... Uh, werd er natuurlijk niet gebeurd. Dat nee, want ze stonden echt bij de ingang. Ja, en daar... Maar Co deed het zo fantastisch. Ja. Na, dus ja, ja. ik zou iedereen mee moeten doen. Dat was een kampioenschap. Ja, ja Precies. Ja. Nee, maar het is, um, uh, hij heeft het heel erg druk gehad. Omdat we heel veel wandelingen hebben gedaan. Maar ook vandaag kan je zeker nog. Uh, nou, het is knap als je geen hert tegenkomt. Maar je hebt ook een hele grote kans dat je nog een Burland hert tegenkomt. Ja. Um, uh, uiteraard staat bij uh, uh, snack, plein, uh, het Plein het vertrouwde beeld van onze uh, uh, standvoortse dames in klederdrag. die authentiek uh, hun friet maken. Die staan er de hele dag uh, aardappels te schillen. Uh, maar er is ook een introductieclinic: uh, uh, golven, uh, introductieclinic duiken, uh, modeflitsen. Hartstikke leuk uh, bij Rosarito. Dus wil je weten wat de laatste mode is? loop even over de grote krocht en kijk uh, bij de. ...modeshows van uh, uh, Roserito. Ja, want nu heb je het over de activiteiten van vandaag. He? Dit is allemaal vandaag. Slenderen, eten. Haring eten. Niet te vergeten. Niet te vergeten in, de Bakkerstraat in de Bakkerstraat staat uh, Arlam Berg van Bergvis met een haringkraam. Ontzettend lekker. Uh, het ruikt ook al uh, lekker bij ons. Ja, ik hou ervan. Er zijn, uh, er zijn de meningen over verdeeld, maar ik werd er vrolijk van. Uh, segway rijden, uh, uh, nou ja, we noemen hem ook zin in erotiek. Hè? De, de, de waterleidingduinen, omdat de herten dus uh, behoorlijk met erotiek bezig zijn. Of zin ja, in uh, geweld. Of zin in geweld, ja absoluut. Kantelsimulator. Als je dat, als je dat, als je dat ziet, dat er tegen elkaar aan een rostige waaien. Ja, dan het is heel echt heel, heel gaaf. Heel, we hebben het zelf ook gedaan met Co, de wandeling. Ja, het is echt indrukwekkend, heel indrukwekkend. Ja. Overigens kantelsimulator, die wil ik toch even apart benoemen. Heel veel mensen hebben denk ik geen idee wat je moet doen op het moment dat je met je auto op z'n kop terechtkomt. Uh, slotenmaker Slipschool staat op het Ratersplein met een kantelsimulator. Daar mag je gratis uh, proberen wat, uh, wat dat inhoudt, wat het gevoel is, en wat, dat wat gevoel is en wat je moet doen. En ik heb het zelf uh, mogen ervaren en het is echt heel leerzaam. Want ik had er niet over nagedacht dat het eigenlijk uh, ik heb daar, zo moest Ik heb daar vorig jaar ook in, in gehangen. En de eerste reactie is dat je iets los wil maken en dan knal je dus gewoon met je kop op het dak en ja. dan ben je al klaar. Dus ja. Als je dat, ik, ik denk dat het voor heel veel mensen belangrijk is om dat gewoon eens te doen. Ja, absoluut. Echt uh, een aanrader. Ja, en dan hebben we eigenlijk nog zinderende zondag. Uh, ook weer duiken, film kijken. Uh, make me beautiful. Dat, dat, je kan uh, een lichaamsbehandeling naar keuze doen bij een Zandvoortse ondernemer. Uh, ja, wat hebben we nog meer? Uh, ik, ik, ik doe echt een aantal mensen tekort nu, uh, omdat er nog veel meer activiteiten nou, zijn. Maar die, we... maar die kunnen we in één klap vangen, want als mensen naar de VVV komen in de bakstraat, dan krijgen ze toch ook zo'n prachtig... Uh... Ja, als, uh, ze kunnen of op de website opzoeken, ja. daar is natuurlijk alles. Ook waar ze zich voor moeten opgeven, waarvoor niet, waar aan kosten zijn verbonden, waar aan niet. Um, want dan heb je gelijk het maar hele dit overzicht. Programma ligt, ja, het hele overzicht hebben wij bij de VVV inderdaad. Um, want als ik zo even stiekem, ja, uh, stiekem meekijk, dan zie ik een dag echt heel veel. Uh, ja, Centerparks, heeft elke dag, uh, ja. Centerparks heeft elke dag een activiteit. Uh, wat ik ook nog toch wel heel erg leuk vind om te benoemen is uh, Snelle Zaterdag. Uh, op het circuit is dan uh, um, uh, een, een race-evenement. En uh, het circuit biedt alle mensen aan om daar bij de Mickey's graag een kop koffie te komen drinken. Wel met, uh, met een kortingsfoutje, Die heb ik dan verklapt. Die in onze tas zit, dus ja, die moeten ze dan, moet dan wel even je. ophalen. En. Sorry, wil ik de, maar niks zeggen. Nee, ja. die, die maar niks zeggen. Nee. En, uh, <laughs> heel knap. En wat ik toch echt nog steeds heel bijzonder vind. Nou, Ben mag dit keer ja. zelf gaan ervaren. Is de helikoptervlucht op snelle zaterdag. En daar kunnen mensen kans op maken om, om een vlucht te winnen. Maar. En bedoel je dat Ben dat mag ervaren? Heb je, de, heb je hem al gewonnen? Ik heb er, nee, ik heb er eentje voor mijn verjaardag gekregen. Oh, ja, want hij is namelijk ook leuk. gewoon te boeken. Oh. Dus als je zeker wil weten dat je in je die helikopter... Dan moet je gewoon boeken. Uh, 45 euro, dat, dat is misschien een hoop geld. Maar het is voor een helikoptervlucht niet duur. Ja, Het klinkt altijd een beetje tegenstrijdig. En het is gewoon een ontzettend gaaf ervaring. Uh, los van het feit een helikopter is gewoon echt wat anders dan een, een, een vliegtuigvlucht. Ja, ja. Maar ook, ja, dat vind ik dan persoonlijk, het feit dat je gewoon uh, je eigen dorp ja. vanuit, uh, vanuit de lucht kan, kan bekijken. Ik, ik heb het tot nu toe elke keer mogen ervaren en ook dit jaar ga ik het gewoon weer doen. Nou, heb het ik wel het wel al een paar keer gezien van boven ja. mijn dorp, maar oké, okay, ik vind het nog steeds leuk om, ja. uh, om over Zandvoort te vliegen. Hoe um, zijn jullie trouwens bezig geweest met de organisatie? Want dit mm. is wel heel indrukwekkend wat ik hier allemaal hoor. Nou, dat, dat is zeker een uh, behoorlijke klus. Daar moet ik echt het hele team voor complimenteren, want die zijn ...ontzettend aan het bellen geweest. want Vaak zijn ondernemers wel enthousiast... ...maar hebben wel even een klein duwtje in de rug nodig. En uh, Dus uh, nou ja, los van, uh, van het verzamelen van alle activiteiten... ...onze website ziet er echt indrukwekkend uit. Uh, ontzettend overzichtelijk voor elke dag wat er te doen is. Nou, Daar gaat natuurlijk veel werk in zitten. Alle tasjes die gevuld zijn. Maar ook uh, wat ik ontzettend leuk vind... Uh, uh, ...toevallig dan mijn moeder die daar dus al de hele week tasjes aan het vullen is... ...die er vandaag de hele dag bij is. Maar ook uh, Co Warmerdam, uh, Freek... Uh, Veldwies er valt hier van alles om. <laughs> Freek Veldwiesch, uh, Bob Gansner. Kijk, en het treintje rijdt nu hier langs en er zitten al allerlei er zitten er mensen, mensen in, in ja. ja. Uh, Kijk eens. Ja, ja, het is in ieder geval, er zit wat maar in. Heb je die blauwe borden er ook op laten zitten, of er staat ja. daar Sine voor op nu? Ja, voor Zandvoort 50+, plus, de nationale Leuk. 50 plus dag, die uh, worden elk jaar, uh, schroeven we elk jaar er weer op. Maar ik vergeet... Door de, het treintje Bob Gans naar Klaaskoper. Uh, allerlei team. mensen. Ja, dus, uh, nou, Arlan, die de hele dag bij ons voor de deur staat. Allerlei ja. mensen die dat dan gewoon vrijwillig uh, doen. Dus ja, complimenten voor, uh, voor ons team, voor onze vrijwilligers. En ook voor de ondernemers die uiteindelijk toch een ontzettend vol programma uh, aanbieden. Leuk nou, hè? Dit zou, hebben... Zo zou het altijd moeten zijn: bij en ja. Zandvoort. Zo nou, een enorme samenwerking. Er, er, er, er gebeurt vooral in Zandvoort, maar wat. En, je moet er niet altijd te zwaar aan tillen, maar inderdaad de ondernemers die uh, moeten mee. En uh, daar, uh, ik ben, daar, daar, gaat het, daar gaat het meeste maar, werk in zitten. Er gaat heel veel werk in zitten. En, <laughs> ja. Maar uiteindelijk, en het, het, het is er ook weer typisch aan voor, komt het dan alweer goed. Ja, ja, ja. ja. Nee, um, is bij. We moeten het een beetje afronden gezien de tijd. Mensen uh, die het programma willen weten... komen naar de Bakkerstraat vandaag of ja. de hele week. Ja. Ik zou vandaag aan... Want Ik zou ook, want anders is je haring. alweer. Uh, ja, ook vandaag staat de haring. Maar ook, en je mist de sfeer. Je mist alweer de sfeer, maar ook een dag. Dus als je morgen komt, dan kan je in ieder geval de activiteiten van vandaag niet ja. meer ondernemen. En er staan echt hele leuke activiteiten op het programma. Oké, okay, Lana. Uh, en jullie zijn open tot? Wij zijn open tot vijf uur vandaag. En de rest van de week, uh, morgen van elf tot vier. En uh, alle andere dagen van negen tot vijf. Oké, okay, Lana, ja. bedankt. En ik denk dat ik je vandaag nog een keer zie. En heel denk veel, veel succes. Bedankt, en jullie ook vandaag. I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall. was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. Why are you so upset? Baby, you weren't there. And I was thinking De microfoons zijn weer open, horen wij van onze eigen regisseur en um, Lana gaat weer weg en Lana pakt in. En Gerard Scholten pakt uit. Ja, is... Ik zie hier een denk, ja, ja, ja. verrekijker en een trommeltje met snoepjes. Nee, nee, nee. Welkom Gerard. Volgens mij Welkom, het is dit was... ja, een uh... ander soort gedag dan anders. Want iedere gast die hier aankomt, heeft iets kom, leuks het, bij zich. Er komt een spulletjes aan. Ja. Bij, bij de gast 1. En nu hebben we een ijsdoos, zie ik. Maar er ja. zit geen ijs in. Er zit, er zit een vogeltje in. Heel, het kleinste vogeltje van de duin zit erin. Ik denk, ik neem hem even mee. Zodat de mensen hem niet kunnen zien thuis. Nee, dit Ook moeten we gaan horen. beschrijven. Nou, als ik hem omschrijf is hij... Uh, vier 4 centimeter 7. hoog. En 6 centimeter... Van snavel tot uh, staart. Ongeveer. Ja. En hoe heet hij? Het is het winterkoninkje. Een winterkoninkje. winterkoninkje. Ja, en ik, ik denk, ik neem altijd graag wat mee. En die kijken met dat winterkoninkje... Bij elkaar... Dat, dat, dat heeft verband met elkaar. Het, het is nu herfst. Het heb enorm gestormd. Hè, zoals we ja. allemaal ja. weten. Is enorm nou, veel bomen zijn er trouwens ook omgevallen. Ook in de duin. Ja. We hebben zo ruim duizend bomen zijn er ja. of helemaal omgevallen, of kronen eruit, of takken eraf. Dus meer dan duizend bomen zijn er. Is dat meer dan andere jaren? Is dat... Ja, zo'n storm. Dat was ja. een tijdje geleden. Ja, ja. ja. Al valt uiteindelijk de, de, de, de totale natuurschade mee. Want het, het grootste deel zijn oude bomen die anders ook ja. uiteindelijk zouden omvallen. Want anders gebeurt het niet, hè? Nee. nee. nee. Alleen die kronen eruit, en bepaalde takken. Ja, dat is dan gewoon nog van ja, bomen die, uh, die nog veel blad hadden. En als ja. daar dan nou net zo'n grote wind stoten, die hadden ja. we zeker. Ja, dan, dan houdt hij het niet, zeg maar. Uh, dus dat. Daarom hadden we ook het duin even afgesloten... Ja, ja. Maandag, Want uh, ja, dat was te dat gevaarlijk. Je ja. Ja. Ja, ja. dus, gelijk, je dus uh, eerst een uh, stormrondje moeten lopen... om ja. te kijken wat er opgeruimd moest worden. Want uh, ik had van jou begrepen... dat jullie eigenlijk alles laten liggen zoals licht. Ja, maar op de paden natuurlijk... Mm -hmm. en op de grote hoge hekken eromheen. Want er uh, was ook een heel stuk uh, van omgevallen... of, of beschadigd door, die, door de bomen erop gevallen. Dus ja, ik geloof de afdeling beheer... Hè, die alles opruimt... Ja? die is ongeveer een week bezig geweest... Om eerst de doorgaande wegen en daarna de wandelpaden ja, op te ruimen. En natuurlijk gelijk de bomen en de takken uit, uit het water. Hè? Want het water moet altijd blijven stromen bij ons. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dat is, dat maar dat moet, dat, moet, dat moet schoon zijn natuurlijk. Ja, ja. Maar als het dus verder geen consequenties heeft, dan laten jullie gewoon alles liggen. Ja, naast ja. het pad zeg maar laten we gewoon uh, ja. alles liggen. Ja, daar krijgen we soms wel eens commentaar op hoor. <laughs> dat mensen zeggen, ah, wat rommelig. Maar ja, dat is eigenlijk al de laatste... Uh, 10, 15 jaar zo. In elk park is het eigenlijk ook zo. Ze laten toch wat, wat oude bomen, takken liggen voor uh, bodemdiertjes, mm -hmm. paddenstoelen, ja. spechten. en allerlei andere dieren die, daar, die de natuurwaarde vergroten hierdoor. Dat is eigenlijk een beetje landelijk besloten, hè? omdat dat uh, uh, zo te laten zoals het is. Ja, ja als je een nieuwe kijk op de bosbouw eigenlijk. Ja, ook. Eerst, eerst werd alles opgeruimd. En nu blijft het zoals is, inderdaad voor, voor iedereen die daar rondloopt. We hebben het ook al zoveel kadavers gehad, maar sommige laat je dan wel liggen en sommige ruim je op. Ja, het is, dat, dat doen we aankomende winter ook weer. Hè? Ja. Want uh, we gaan dan aankomende winter, er zou er heus niet zoveel sneuvelen als afgelopen winter. Hè? Want we, dat, dat uh, hek wat er nu staat, dat hoge hek, dat weten ze nu. En, uh, maar goed, we zien nu al dat bepaalde hindes, bepaalde uh, herten uit de brons behoorlijk vermagerd zijn. Ja. Dus die krijgen het gewoon van de winter weer zwaar. En, en Je kan het gewoon bijna al zien. Ja die, redden, ja, die redden januari, februari nog wel. Maar als die winter dan zo lang aanhoudt als nu. dan er, er gaat niks groeien. Of er, ja, dan, uh, dan krijgen ze. Dan, maar, dan gaan zei, er wat omvallen. Ja. Uh, dat hoge hek en dat, dat weten ze nu. Is dat een kwestie van ervaring dan? Ja. Van, um, de eerste keer dat het er is, dan gaat het fout? Ja, conditionering, ja, ja. noem je dat. Okay. Want die, die, Ze liepen gewoon allemaal naar het hoge hek toe. Uh, dat is aan de kant waar uh, Naaldenveld, uh, waar de schouting zit bij uh, weg. Ja? Was, daar was hij nieuw. Daar gingen die herten altijd na de bronstijd. als ze helemaal een beetje ja, 25% afgevallen zijn. doordat ze wekenlang achter die uh, hinders aan waren gelopen. En gewoon, ja, ja, het kostte energie, hè? dit. kost heel dingen. veel. Uh, dit, ja, <laughs> Daar word je, je doodmoe van. Nee, maar... <laughs> <Ja. laughs> nee, maar. maar. Ja, ze, ze konden daar in dat grote weiland. want ik heb ze zien liggen bij. Uh, nou, bij hele, hele hordes waren daar aan het grazen en aan het doen. Uh, daar bij die paardenmannetje uh, net voor de, uh, die tuinwinkel, daar was het hek ja. vrij open. Ja. En nu is het daar dus dicht. Ja, precies. en dat was het daar. Daar lagen ze soms met 80, uh, 100. Ja. We, we Echt hebben heel 150, veel aan. Ja. Nou, al die damherten die er even goed weer naartoe wilden, die niet terug gingen het duin in. Want daar was nog wel voedsel. Maar ze wilden maar door dat hek heen. Maar ja, dat ging natuurlijk niet. Mm -hmm. Dus die zijn eigenlijk afgelopen winter gesneuveld. Maar die hebben we niet meer. Nee. Dus... Dus daarom gaat het dit jaar meevallen, nu gaan gewoon de herten omvallen ja, die, die gewoon zwak zijn. Ja, en, uh... die qua conditie ja. nu al uh, ja. zwak zijn. Ja. Ik dat... hoorde, uh, gisteren uh, sprak ik met iemand en die uh, komt ongeveer drie keer uh, per week in de, in de duinen. Ja, kijk. En die zei, je moet eens een vragen waarom er zo weinig geburreld wordt. Oh, oké. Okay. Die vindt ja. dat het minder is als vorig jaar. Ja, ja. Waarom is dat dan? Ja, is dat en uh, dan ging die persoon waarschijnlijk richting het vliegersmonument. Ook. Want dat was altijd de plek. Maar je moet ook een stuk doorlopen. Ja, je moet. Het, het, die herten zijn gelukkig ja, die zijn enorm slim. Veel slimmer dan wij denken. Niemand weet ook precies het gedrag van herten nog. Hè. Alles is nieuw wat er bij ons gebeurt. De grootste concentratie uh, damherten van heel Europa op, op een gebied. Dus alles is nieuw. Wat doen die herten de afgelopen jaren... Die gaan zich niet meer concentreren rond dat vliegersmonument. Want er komt toch iedereen kijken. Er komt iedereen naar kijken. Ze worden verstoord. Deze meneer of mevrouw, ik weet niet wie het was. Die zou eigenlijk naar ingang Oase moeten gaan. En ingang Panneland, vogelenzang. En dan zou hij ontdekken tegen de schemering. Hè, ze wachten gewoon een beetje... Te... Dan beginnen ze toch te bullen in te doen. Of... Nou, Joke, je moet eens dus naar het pannenland. Ja ja, ja, oh, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Die dus, ken je wel. Het ja. is dus niet minder. Nee. Zij gaan gewoon op andere plekken. Want ook veel dat, meer verspreid. Ook dat leren ja. zij. Ja. Zij willen er gewoon geen pottenkijkers nee, bij. Geen, nee, geen. En, en uh, daar is de druk en de kans op, op, op, op, op hem dus veel kleiner ook. Want ja, één zo'n groot plaats hebt. En dan lopen er een paar rond. Daar, daar word je zelf bang van. Dus daar... Ja, de, de, de, de iets mindere mannetjes die denken, ja, hier, moet ik, hier heb ik geen kans, weet je wel. Want die hinders ja. willen naar de grootste het Dus die verspreiden zich. Dus je hebt nu eigenlijk wel een, een stuk of tien plekken. Uh, ja, tornooiplekken noem ik dat. Waar, waar, waar ja. er ja, ja. ge, gevochten wordt voor de, voor de hindes In het midden staat het grootste het Daaromheen de iets zwakkere, kleinere. En daaromheen... Nou, De jonkies nog en de oude bokken die verdreven zijn. Het is echt een hiërarchie. Ja. Maar het grappige is dus dat er een, een duidelijke gedragspsychologie... aan ten grondslag ligt ja. wat die herten... Dus die op een of andere manier weten die herten wat ze moeten doen... als er iets gebeurt wat ze niet aanstaan. Ja. Ja. Wat, wat ongelooflijk leuk om ja, te bekijken. Ja. Ja. Ja. Het gaat een paar jaar overheen, hè, maar dan merk je dan ja. een gegeven moment... want in die, uh, dat noemen wij de, de uh, Graaflandse bergen... Bij ingang Pannenland is dat uh, linksaf. Dat is een verboden gebied. Ja. Oh, maar die hetten zijn niet gek. Daar hebben ze rust. Is ja. daar, daar, is, daar is ja. een hele concentratie met mannen. En, en honderden hinders lopen daaromheen. Ja. Dus daar, uh, ja, ik, ik ben er natuurlijk wel door naartoe gegaan. Om te kijken wat er is aan ja. gaande. De hele duintoppen allemaal kaal gelopen. En uh, door, ja, door die uh, ja. bronstijd ze inderdaad duidelijk vinden dat... Uh, ja, maar ze, en ze mogen nog niet naar de overkant, hè? Over het... Uh... Nee, nee, nee, nee. nee. nee ik wordt, zag van uh... de week wel, ze hebben nu grond opgebracht, hè. Dus nou ja. begint het echt een natuurbrug te worden. Het ja. Ja. ja. En dan gaan ze binnenkort uh, inzaaien en uh, ja. bomen planten. Want maar... ja, het schiet al op na december natuurlijk. Nou, nou, wanneer, wanneer moet die eigenlijk uh, af zijn dat de bouwers weg zijn? We... Ja, nou, half december zou u klaar moeten zijn. Nou, moet maar even... het gaat ook hard nu, hoor. Want, ik, zat, uh, ik zat toevallig gisteren ook met de kijken, want ik rijd er die, uh, en dat gaat alleen over bouwen en, en zand opbrengen. Er, er moet nog heel wat gebeuren. Want die zijkanten met die ingelegde stenen. Ja. Waar is druk mee bezig. Uh, er moet nog een zijkant op. Ja, ja. En als het over een maand half klaar moet zijn. denk ik nou. nou maar als je het ziet ja. inderdaad. Soms ja. gaat het wel heel hard. Ja, ja dat zal best. Ja. Ze zeggen nog steeds dat ze op schema liggen. Ja, maar dan ik, nog mogen de herten niet naar de overkant. Hè? Dat heb ik begrepen. De herten mogen nog niet. Nee. Want, uh, en dat duurt een uh, uh, paar jaar? Nou. Het kan hard gaan ook, hè, want wij, wij hebben nu toestemming van Amsterdam voor de beheersjacht. Ja, ja, ja. Dus wij zijn bezig nu gelijk met alle vergunningen aan te vragen. Dat kan een jaar tot anderhalf jaar duren. Want ja, als er iemand in uh, protest gaat, ja, ja, dan, dan, duurt weer dan duurt het weer even langer. Je zou wel zeggen, daar kan je op wachten. Ja, daar kan je op wachten. Dat, is, dat, dat calculeren wij ook al in. Ja, ja. Maar goed, we zijn wel collega's zeg maar, bezig met... Uh, en, en, er zijn al drie collega's die volledig zijn opgeleid. Dat vind ik wel heel prettig. Dat we het gewoon in eigen hand houden. Ook, ook de beheersjacht, zeg maar. <coughs> Zodat er geen vreemden in het gebied zijn. Die, uh, geen, geen cowboys of niks. Nee. Gewoon, we hebben het in eigen hand. Heel verantwoordelijk. Want <coughs> ja, Waternet en de gemeente Amsterdam is ze zelf niet gek. Ik bedoel, dit moeten we heel goed en serieus en secuur aanpakken. Ja. En, uh, en dat nou. gebeurt ook. Maar ja, dan... Uh, um... Dan zijn jullie daar klaar voor, zal ik maar zeggen. Dan uh, heb je ook je vergunningen uh, en dan gaat de brug open. Ja. ja. Dan, aan de andere kant, wordt al beheerd. Ja. Dus dan heb je een, een gelijkschakeling van beheer. Want je zou ook kunnen zeggen, ik doe het hek open en aan de andere kant beheert maar. Ja, maar dat wilden we juist niet. Nee. Meer. Want dat zou heel sportief zijn, zijn ja. en niet diervriendelijk. En, maar je wel goed gewoon als... in Bloemendaal. Ja, maar het is toch niet aardig. Zo gaan we nee. niet met ons in de En <laughs> nee. nee. nee, het is hetzelfde provincie. Hè? Wij zitten ook in provincie Noord-Holland. Ja, ja, ja, ja. En daarom werd dus mij dat altijd bevreemd. Want ik ben toen met die kar mee geweest in. Uh, uh, in de Zuid. In ja. de Noord, moet ik zeggen. En daar werd gewoon gezegd dat er beheerd werd. Terwijl ja. er ook een duinwachter mee was uit het PWN-gebied. Oh ja, ja, ja. Dus, dus dat, uh, dat was al heel verrassend. Ja. Um, goed. Maar... De, er staat hier natuurlijk ook een verrekijker. Ja, een ver ja, verrekijker is eigenlijk, ze zeggen, wat, wat is nou het belangrijkste middel wat je mee hebt? Dat is natuurlijk mijn verrekijker. Hè? Want vooral in deze tijd, nu die bomen wat kaler zijn, je kan veel verder kijken. En daarom die combinatie verrekijker-winterkoninkje, ja, nu heb je kans om hem te zien. Dus eigenlijk ja, dus wilde nu... ik ook de mensen thuis adviseren, want de bronstijd is nog bezig. Dus ga gewoon heen ja. en niet alleen naar het vliegersmonument bij de ingang <laughs> Zandvoortselaan. Hé, Joke? Ah, maar ook, maar ook naar de oase ingang in Pannenland. Ze zijn echt nog bezig, volop. het is allemaal neem, wat later. neem de verrekijken verre mee. mee. En proberen ze, want er zijn zoveel soorten ja, vogels. Ja. Maar vooral dat kleine winterkoninkje. Hij is zo mooi. Hoor. En de winterkoning, omdat hij het hele jaar, en vooral in de winter, doorgaat met zingen. Ja, ja, ja, Daarom, ja. Winterkoning. Daarom is hij de koning, hij de koning van de winter. Ja, daar valt nog het een en ander van te leren, begrijp ja, ik. Ja, dat is wel boeiend. Uh, we hebben natuurlijk ook struinen in de duinen liggen. Ja. Uh, die gaan we niet doornemen, maar uh, dus heb je één uitspringer? Nou, uit, uitspringer? Nou, weet je wat ik nou eigenlijk wilde zeggen dit keer? Kom zelf eens een keer zo'n boekje halen. <laughs> nee. Ja, die boekjes kun je gratis krijgen bij alle Daarom. ingangen. Daarom. Maar de mensen moeten misschien ook wel eens weten. Je kan gewoon, als jij een groep hebt hè, van, van vrienden of uh, familie of geïnteresseerden ergens in. Je kan altijd via het bezoekerscentrum kun je gewoon bij ons een excursie boeken. Ja, dat dus, dus, is leuk. En dan een dus, beetje op maat. En, en op ik. maat. Ja, ja, ja, leuk. Dus je kan Want, gewoon iets aanvragen. Je kan zo. wat aanvragen. Ja. Ik loop regelmatig ook met groepen... Ja, die hebben gewoon... Die willen... Met hun eigen groep, de bronstijd. En wild en mag excursie. je dan ook buiten de gebaande paden met jou in dat geval? Of ja, nog steeds maar, niet? Ik mag. Uh, ik, ik met die groep? Mag ja, ik je... mag uh, ook okay. het verboden gebied in. Ja. Dus als je als een keer wat spannends wil zien, dan moet ja, je uh, Gerard ja, ja, ja. bellen. Ja, en ja. ik ben, ik ben meegefietst toen naar het uh, watergebied waar niemand in mocht. En dan zie je toch hele andere dingen. Ja, ja he? dat was het dat was echt Dat uh, was echt leuk. Dat Boeken, was de hele uh, waterroute. Ja. Boeken bij het uh, bezoekerscentrum. Ja. Of mogen ze ook uh, direct jou bellen? Nee, nee dat <laughs> mag niet. Ik vraag het maar even. <laughs> ja. Nee, maar het is, uh, okay. zo, dan loopt het een beetje uit de hand. Ja. Dan gaat het een beetje verkeerd. Goed zo. Ja. Nou, uh, Ik zou zeggen, dankjewel in ieder geval weer voor uh, het, dit fantastische verhaal over de duinen. Heel veel succes en laten we hopen inderdaad op een beetje uh, het vriendelijke winter. Ja, nou dat gaat het zeker worden. Goed zo. Dank dankjewel. Dankjewel. Okay. Dag. Ik zal iets vertellen, voor we slapen gaan. Ik was vandaag de hele dag aan het werk. Ik had vandaag geen tijd voor jou, ik ben kortaf geweest. Sluiten. Maar ik zou iets vertellen voor we slapen gaan Ik zou iets vertellen voor we slapen gaan ik kwam vandaag tot niets ik heb niets gedaan ik ben zoveel van plan geweest maar ik weet niet meer waarom want als je na gaat denken en je zorgen maakt om anderen, zullen anderen je voorbij gaan en ik heb te veel ik had mijn ogen open en ik kan ze niet meer sluiten. Maar ik zou iets vertellen, voor we slapen gaan. Zal iets vertellen voor we slapen gaan. Ik weet ik heb me veel te druk gemaakt. Misschien dat ik vergeten ben dat, dat ik zo eenzaam ben. Je vertellen voor we slapen gaan dat ik je nodig heb. Ik zal je iets vertellen van Boudenwijn de Groot. nou Tegenover ons zit meneer Van Houding, nou, die gaat ons ook weer wat vertellen. Um, ja. Nee, hey, over andere dingen. Ja. Hey, welkom. Goeiedag, goeiedag. De, het Alzheimer Café is Alshuimer. weer uh, open. Ja. Wanneer is het volgende café? We beginnen we aanstaande woensdagavond uh, in Pluspunt, of ook moet ik zeggen, in Stanford Noord, op de Vlemingstraat beginnen we om inloop vanaf een uur of zeven, um, half acht begint het programma. En dit is alweer de derde avond van, uh, van, dit, uh, van dit nieuwe seizoen. Ja. En uh, ja, we gaan weer. Uh, en we hebben weer een, een, een onderwerp wat weer een algemeen onderwerp is dit keer. Het gaat over, ja, wat eigenlijk een soort basisonderwerpen. Wat doe je nou als je, als je een beetje last hebt? Of als je, een beetje, als je last hebt van geheugenstoornissen en je maakt je zorgen, wat moet je dan doen? Wat kan een dokter dan doen bijvoorbeeld? Wat, nou, en daar gaat het onderwerp dit keer over, dementie. Onderzoek en behandelingsmethode. Hoe het belang ook van dat je vroeg na, na laat kijken, dat soort dingen komt er allemaal aan door. En dan hebben we het over, als je zelf het idee hebt van... wat is er met mij aan ja. de hand? Maar ik kan me ook voorstellen je, dat, ja. dat partners ja. of familieleden... Ja. Ja. Hoe, is dat een hele andere manier om ermee om te gaan? Nou, dat is, eigenlijk is het meestal zo dat... dat je, ja, heb je nou zelf of je een, Dat hangt een beetje er wel van, van, van af Maar het is toch meestal zo wel dat de omgeving eerder signaleert dat er wat aan de hand is. Dan dat je dat zelf signaleert. Ja, dus dat je zelf, zelf denk je altijd nog achter. En vooral bij mensen die wat ouder worden, die denken vaak ook achter het hoort erbij. Hè, ja. Van een beetje vergeten, ach, vergeten allemaal wat een weleens van wat. De dingen die heb ik begrepen, maar misschien is dat niet zo. Dus bij uh, dementie hoort is ook het ontkennen van. Ja, ontkennen nee? is een, uh, nou, het is natuurlijk wel zo dat mensen zeggen, ah, het bagatelliseren, de, de ja, is ja, ja. zeker bij, je hebt natuurlijk allerlei vormen van dementie, maar zeker bij, uh, ja, het is, deels is dat onbewust, gebeurt dat, deels zal het ook wel bewust zijn, want ja, als je weet, ik denk maar wat je nu van de week vindt, Jansen steuren, al die verhalen van die mensen, hoor. Ja. Hoort hè, van die mensen, die zal maar je verteld worden dat je dementie hebt. Het is wel een vonnis wat je, wat ja. je overkomt. Hè. Het ja, is dat een, wil je wel uitstellen. En dat wil je wel even uitstellen. En als je dat zegt, van, ach, nogmaals, vergeetachtigheid hebben we allemaal wel een beetje. En als je een beetje kan bagatelliseren, van, nou, uh, het, ja. het valt wel mee. Of, uh, ja, nogmaals, ik vergeet, ik ben ook alweer wat ouder. Dus ik, ik, dan hebben we allemaal dat we makkelijk namen vergeten, ja. bijvoorbeeld, hè, dat je moeilijk ja. op namen kan komen. Ja, ach, dat komt, schiet me wel weer te binnen. Maar het wordt natuurlijk pas vervelend als, je, als het nooit meer te binnen schiet. Maar nou even terug naar waar ja. u eigenlijk mee begon. Het, het is een algemeen verhaal. Wat, wat doe je als je het gevoel hebt dat? En ja. mijn vraag was, kan dat ook die vraag komen van familie, ja. partners? Nou, eigenlijk komt die meestal van, eerlijk gezegd, van de partner. De partner die het eerder signaleert. En die, dan, uh, nou ja, die moet jou dan nog maar overtuigen. Dat zijn ook vaak die uh, problemen. Want... Ja, het is nogal eens zo dat je kan naar de huisarts gaan en zeggen, mijn man die is zo vergeetachtig, maar dat zal de huisarts niet 1, 2, 3 uh, dan zeggen van ja, dan moet die man zelf maar komen, bij wijze van spreken. Dat is dat soort. Uh, en je moet dus. Het gaat dus wel ook vaak over hoe overtuig ik nou mijn man om eens een keer naar de naar de dokter te gaan. Ook dat zijn knelpunten. Uh, zijn, zijn, ja zijn, zijn, zijn kn zijn Grote, denk ik. grote ja. knel. Ja. Ja. Ik zie uh, het programma voor, uh, voor Zandvoort heb ik ja. voor mij, u, u uiteraard ja. ook. Ja. En dat loopt toch helemaal door tot juni ja. nog. We hebben een programma, we maken de, sinds een paar jaar proberen we een programma voor een heel jaar te maken, zodat we ook dat in een goede folder kunnen zetten. Nou, die folder ligt hier ook voor u. Ja. Er staan alle drie de café's in. We hebben ook een café in Haarlem en een café in Heemsteden. In Heemstede, Heemstede doen we het maar vier keer per jaar. En in Haarlem ook twaalf keer per, of tien keer per jaar moet ik zeggen. En daar, dat zetten we, dat is inderdaad dus het hele programma voor, uh, uh, voor Zandvoort staat er nu ook in. Tot en met uh, juni volgend jaar. Het gaat, uh, uh, het gaat nu ook alle kanten op. Ja. Zoals bijvoorbeeld technische hulpmiddelen die de zorg ja, kunnen ja. verlichten. Ja, dat is een heel... Uh, we proberen gevarieerde onderwerpen ja. te maken. Ook, we kijken ook vaak wat mensen zelf willen vinden. Ook prettig om te horen, want we hebben een werkgroep. Mm -hmm. Ik heb net afgelopen of van de week alweer een werkgroep gegaan. Hier zitten allerlei partijen in, van, van Pluspunt, van Zorgbalans, van uh, verschillende organisaties. En, en uiteraard uh, de afdeling Alzheimer, waar ik dan de vertegenwoordiger ja. van ben. En ik praat ook met elkaar, hoe gaat het met de onderwerpen? Hoe was het bezoek? Hoe evalueren we dat? Wat willen de mensen graag horen? Ja. Ja. Of wat willen de mensen graag weten? Moet ik eigenlijk zeggen, niet zozeer horen, maar weten. En daar proberen we dan een, een gevarieerd programma van te maken. Nou, ik kan me inderdaad voorstellen, uh, over, wie gaat dat betalen? Ja, dat is een heel belangrijk onderwerp. Dat zouden we eigenlijk vorig jaar op het programma zetten. hebben we toen uitgesteld. Omdat er eigenlijk ja, die hele WMO-toestand, uh, die, uh, die wet op de maatschappelijke... Uh, onderneming, wil ik zeggen. het is wet op de maatschappelijk... Nou, de, de, ja, de, WMO, de WMO, die... Uh, ja, ja. We hebben de ABBZ... Ondersteuning. ondersteuning, ondersteuning Met, dankjewel. Ja. Met heeft u daar, de ja. daar gaan we in, wanneer is het? in, uh, nou, in de loop van volgend jaar. In februari gaan we daarover hebben. Maar, dan maar heeft, u, is, heeft u daar ja. in die hele kanteling van de WMO al, ja? al zicht in? Wat er nou nee. eigenlijk gaat gebeuren? Nee, dat is nog heel erg uh, onduidelijk. Okay. En daarom is het ook een beetje wat toevallig van de week over. Hoe gaan we dat toch gaan we aanpakken? Nou, daar zijn we nog niet over eens. Ik denk dat we moeten kijken of iemand van de Gemeente zelf kunnen uitnodigen, want het is dan ook nog belangrijk: wat doet Zandvoort nou precies? Hè? Want uh, uh, heeft Zandvoort daar zelf een policy in? Hoe ze daar omgaan met, ja. die, met die WMO, met, uh, hoe, hoe, ze, hoe ze dat gaan invullen? Ja, Zandvoort heeft en, natuurlijk een, een best wel een stevige WMO-raad. Ja. Uh, ja. uh, daar hoor ik ook nog wel eens wat van, dat hij ja, ja. adviezen geeft aan de ja. uh, betreffende ja. wethouder. Ja. Ja. Dus dat zijn mensen die daar ja. uh, waarschijnlijk ook wel eens ja. van weten. Ja, ik denk dat we daar hebben. We zijn dus nu nog aan ja. al van het voorbereiden. Vanuit, uh, dus, dit is van het thema wat, uh, wat vanuit pluspunt natuurlijk georganiseerd gaat worden. Maar dat, uh, en dan vooral gericht natuurlijk naar mensen met dementie. Want dat is dus onze focus ligt oh. natuurlijk op mensen met dementie. Maar dan nog, wat is die, bijvoorbeeld die hele dagbehandeling of, of ontmoeting, wat we nu in een enorme vlucht zien die ontwikkelen, van ziet, die ontmoetingscentra. Die, uh, daar, u ziet uh, uh, met die WMO, want daar wil yeah. ik toch even naartoe. Yeah. Uh, daar gaat flink bezuinigd worden. Ja. Zandwoord staat bol ja. van uh, de bezuiniging op het ogenblik. Er moet gesneden ja. worden in alles ja. en nog wat. Ja. Dat gaat natuurlijk ook uh, in, in de groep dementie uh, ja. plegen. En ja. Ja. Uh, ja. Het, het verzorgen van je eigen vader en moeder. Ja. Het zorgen van de uh, ja. ment omen. Ja. Dat gaat dan ook spelen. Ja, zeker gaat het spelen. Dat zie je natuurlijk nu ook al. Dat men de hele verzorgingshuis eigenlijk... Uh, wat we vroeger dan verzorgingshuizen, sowieso ingewikkeld hebben. Verzorgingshuizen, verpleeghuizen. Vroeger was het nog wel een beetje duidelijk, het verschil. Maar die, dat loopt al heel lang in elkaar over. En wat je vroeger verzorgingshuis noemde. Dus eigenlijk vooral gericht op wonen en welzijn. Ja, ja. Dat zie je dat, ja, Dat wordt eigenlijk... Ja, dat bestaat straks niet meer. Hè? Dat wordt allemaal omgekat. Ik, ik, ik ben niet zo helemaal thuis. Maar ik denk dat huizen de Duinen was... Ik heb er nog een poosje gewerkt een paar jaar geleden. Dat zie je dat dat ook... Geleidelijk aan toch omgebouwd wordt naar verpleeghuisachtige voorzieningen, maar dan nou zijn die gebouwen en die ook niet altijd voor Het stuk. Dus het is altijd heel erg raar. Hij is natuurlijk ontworpen als een bejaardenhuis. Ja. Nou ja, het is al twee of drie keer verbouwd. Hè? Nou ja, de, de, de, de oorlog. Oorspron... Ja, het is oorspronkelijk. Ik, was het was ja, een bejaardenhuis. Ja, ja, ja, ja. en, en inderdaad, ja, ja. heel langzaam zie je het omschakelen. Ja. Uh, dus hele afdeling met. met ja. uh, ...revalidatie zit er tegenwoordig al ja. in. Ja. Dus inderdaad, dat ja. gaat heel langzaam over. Ja. Ja. Maar ja, het ja. is natuurlijk ook uh, iets van de overheid... ...om zo lang mogelijk uh, zelfstandig te blijven. Ja, de, de overheid gaat dus steeds dus. meer dus de langdurende... Waar ...de kan. AWBZ is natuurlijk in 1968, meen ik, ooit opgericht... ...voor langdurige, uh, zeg maar on, on, onverzekerbare ja. zorg. Hè, chronische, langdurige ja. zorg. En dat is natuurlijk in de loop der jaren enorm opgebouwd... Dat, ...dat alles kwam erover onder tot en met de kinderopvang... En, uh, het, ja. De hulp, de, de, de thuiszorg van, de, van, van je grootmoeder viel er ook allemaal onder. Dat zijn ze nou echt wel allemaal aan het, alweer aan het afbouwen. Ik geloof zelfs dat de AWBZ, ik pas ook dat het sowieso gaat veranderen in een andere afkorting. LPI geloof ik, langdurig uh, Groningen of LCI, langdurig Groningen. In, af, in afkortingen zijn we goed terug. zullen we wat anders verzinnen, maar die, die AWBZ wordt natuurlijk steeds afgebroken. Deels naar richting WMO. Dus naar de, de, dus naar de gemeente. AWM ah, 6 is natuurlijk een rijks- van overheidsding. Ja. Uh, en de WMO is iets wat de gemeenten moeten doen. Maar ja, niet alle gemeenten hebben die expertise en die kennis om daar, uh, om daar wat mee te doen. Dus nee, wat ook in, in, in, in gemeenteland wordt bezuinigd. En ook in ja, Zandvoort zeker. zie je de ambtenarij. Er uh, moeten ook lantaarnbanen komen natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Dus misschien moeten de krachten dan wel weer gebundeld worden in ja, andere gemeenten. Ja, ja, ja. Uh, ja, u gaat het, dus ja. het duidelijk merken, ook ja. in uw, uh, in uw uh, café. Ja, nou, ons café is nog iets overigens. Als je het over. De, wij gaan dat. Uh, in, in, in, als je kijkt, het café is iets wat we. Dat zijn, zijn vrijwilligers. Uh, ja, ja. Uh, dus we, hebben, we krijgen wat geld vanuit. We hebben wat, wat uh, subsidiegelden. Maar niet, er zit geen overheidssubsidie in. Dus nee, wij, maar omdat. Als, als, dan, of, uh, subsidie, u krijgt dat subsidie, maar. Voor het café, bedoel? Ja? Ja, voor het café, dat doen we. Dat is grotendeels vrijwilligerswerk. Wij betalen ook huur aan, uh, aan de hoek. Dat krijgen we dan wel met een bepaalde korting. En de koffie en zo moeten we ook betalen. Dus dat betalen we uit het budget van, de, tot en met de bloemen voor de sprekers, betalen we het budget van de Vereniging Oké. Okay. Dat is, ja, dat is en een de gemeente die geeft de, de, de Alzheimer. bij krijgt van het Landelijk Bureau. Nou, het Landelijk... Er is natuurlijk Alzheimer Vereniging. Ja. Is, een, is een organisatie ja. die groot deels draait op, op, op sponsors. En op, op, op mensen ja, ja. die bijdrage leveren. En daar krijgen wij, op basis van onze begroting, krijgen daar een bepaald bedrag voor. Waar onder andere we de cafés uit betalen. En soms krijgen we ook wat, wat subsidies. Of sorry, wat begiften, moet ik eerlijk eigenlijk zeggen giften van, van individuele mensen. Daar kunnen we dat café van ja, ja. Rijn halen. Ja, de, uh, de directeur van uh, het Stekkie Pluspunt en ook Zandvoort, ja? ja? die was hier uh, okay. geleden. Ah, okay. En die maakte zich ook ernstig zorgen over ja. Uh, ja. ook vrijwilligers ja. in het centrum. Want ja. er bestaan ja. ook zoveel uh, ja. vrijwilligers... Ja staan uh, beroepskrachten tegenover en daar ja. wordt ook in bezuinigd. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, maar dus u bent landelijk gesubsidieerd. dat is een stuk makkelijker als gemeentelijk gesubsidieerd. Stuk, wij krijgen van de Alzheimervereniging een landelijk subsidie, ja. maar het over een paar duizend euro. Het gaat, niet over, nee, het gaat zeker niet over tonnen. Maar wel nee, genoeg om, om, genoeg nou, om in, ieder de bloemen in ieder geval voor de, voor de bloemetjes. Te betalen, ja. en, uh, ja. Dat is toch belangrijk. En verder dus alles uh, doen wij alles uh, op vrijwillige basis. Ja. Hoe belangrijk het ook weer is dat er vrijwilligers zijn, het Ja zeker, zonder vrijwilligers zouden toch een hoop in elkaar storten. Nou, dan hebben we natuurlijk altijd ja. onze muzikante Amanda, die altijd wil uh, ja. uh, ja. vrolijk optreedt. En, uh, dus, de, dus dat is en, allemaal goed. Dat loopt allemaal heel met veel met vrijwilligers In dit geval kan ja. ik mij zomaar voorstellen dat uh, voor iedereen die daar mee te maken heeft, dat het een wereld is waar je geen flauw benul van hebt van op allerlei gebieden wat gaat er gebeuren. Ja. Hoe moet je ermee ja. omgaan? Ja. Ja. Wat zijn de prognoses? Ja. Wat, ja. Uh, wat, waar moet ik wel of niet tegen ingaan? Ja. Nou, dat is ook wat, wel het spannende in het alzheimer test en de mogelijkheden. Het is ook een bepaalde opzet uit het Alzheimer-café. We hebben een half uur inloop. Er is wat muziek, Dan kunnen je met elkaar praten. Er is koffie. En dan is er een inleiding die duurt ongeveer een half uur. Een inleiding is, een, is altijd in de vorm van een interview. Dat doe ik dus nu ook. Ik heb nu Maureen deva -Jean. dat is een... Uh, Oudere arts van, uh, die werkt bij, uh, bij Ami, moet ik tegenwoordig zeggen. Ja. is ja. een ja. die En die zit ook in zo'n dokteam. Nou, dat gaan we dan allemaal uitleggen wat dat is uh, aanstaande woensdag. En um, dan is er een pauze. En in die pauze praten we weer met elkaar. En het lopen ook, er lopen ook wat deskundigen rond die de mensen ook kunnen adviseren. En dan hebben we nog weer een rondje met vragen. En die vragen is altijd erg leuk, want dan komen de ja. mensen uit, uit uh, die, die daar uh, bezoekers zijn, die kunnen met dan weer vragen komen ja. rond het thema. Dat is natuurlijk. Wel de bedoeling, maar ja, soms komen ze uh, ook met hele andere vragen. Jawel. Die uh, dat mag, dat kan. De, de bezoekers, ja, komen er uh, um... Wie zijn de bezoekers? Ja, komen er een goeie goeie mensen die, uh, ja. gewoon mensen die gewoon geïnteresseerd zijn ja. in het, het rijden ja. en zeilen. Ja. Komen er mensen die denken dat ze de mens zijn? Mm. En komen er mensen die de mens zijn? Dan? Nou, eigenlijk allemaal. Allemaal. Er komen, we hebben een soort vaste kern. Dat zijn mensen die, die, ja, die ken ik al haast. Hè. Die, die, die, die noemen me ook bij mijn voornamen. Ik ken hun namen. Die vragen hoe het met de vrouw gaat. Dat zijn een soort vaste gasten, de, de vaste. Het zijn vaak mensen met dementie en hun partners samen. zijn ook partners alleen. Je ziet soms ook ontwikkelingen. want je merkt door de loop der tijd. Ja, dan is er ineens iemand opgen die, die, die, die, ja, die is dan opgenomen. Ja, dan komt zo'n partner komt toch nog ja. vaak langs. Je ziet ook vaak nieuwe mensen komen, ook vaak met, soms ook mensen die zich zorgen maken over. Maar meestal zijn, zijn het toch meer de mantelzorgkant dan de... En je het ziet ook wel dat mantelzorgers uit. alleen komen. ja, Ik zeg, waarom neemt u uw man niet mee? Ja, maar hij wil niet of hij durft niet of, hij, of ik durf het niet tegen hem te zeggen. Ook oh, dat, dat komt vaak voor. hè? En mensen dan, komen heel vaak al op het, specifiek op het thema. Dat ze of in de krant lezen of misschien wel hier via de radio horen. Of, uh, nou, dat is ja. volgens mij dus heel erg gerelateerd ja. aan juist dit onderwerp, ja. het dementie. Het ja. ja. zit natuurlijk ook in, in een zekere taboehoek. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Nou, voor, de, de, en voor degenen zeker het, die dan echt ja? op twijfelen... kan ik alleen maar het advies geven... ga naar... Uh, ook Zandvoort op, op, op, bij de VOMOR-plein. Ja. en haal dan die folder op. Want hier zie je dus uh, ja. tot aan juni... wat er allemaal uh, besproken gaat worden. Ja. Dus als je specifiek... Zou je willen weten wie het gaat betalen, dan moet je op 5 februari komen. Dan moet je dus februari ga dan die folder uitdagen. halen ja. en kies dan de thema's uit die je wil zien. Ja. En het is in ieder geval ja. laagdrempelig. Het is zeker laagdrempelig. Ja, een ja. Kom, uh, en... uh, het ja. kost niks en de koffie is gratis. Ja. Nou, voor, de, voor de duidelijkheid, is elk eerste van de maand, <laughs> elke eerste woensdag van de maand van ja. 7 tot half 10. Ja. Met inloop, vragen, muziek. Behalve in januari, want dat is toevallig de tweede, omdat 1 januari op een. Uh, dan is, gaat hij erin. Ja, ja, ja. ja. Okay. Dus dan slaan we een maandje over en dan gaan we in, uh, in 8 februari. 8 januari? Nee, doen we 8 januari, maar dat is niet de eerste woensdag. Nee, maar de dat tweede is de, de tweede. Oké, okay, goed. Um, aanstaande woensdag begint u? Aanstaande woensdag gaan we weer. Oké. Okay. Nou, ik uh, ben benieuwd naar uh, de opkomst. Ja, yeah. oké. Okay. En het thema van aanstaande woensdag is, is: Dementie, onderzoek en behandelingsmethode. En dat doen we in een gesprek met Maureen Devachan. Dat is een ouderarts arts die, uh, die, die daar erg deskundig in is om daar wat over te vertellen. Ja. Oké, okay. dank u hartelijk voor uw dag. Dankjewel. Komst. Heel veel succes keer. gewenst. Ja. I, buy you I never promised you a thing And I'm not turning But I would put no one above you Could I love you more? There's only you that I adore, but you're not believing. Nor would I ever break your heart. I couldn't bear to be apart, so I'm not leaving.